Uh, niet uh, helemaal kwijt, maar hij uh, krapte veel, had ontzettend veel jeuk en ik merk dat hij heel rustig wordt nu in mijn bijzijn en uh, een hele korte tijd dat hij bij me is en uh, steeds rustiger wordt en steeds uh, ja, ontspannender en minder krapt. Ja, misschien dus, is dat je weg. Uh, misschien is dat mijn weg. Ja, <laughs> Misschien met dieren. <laughs> ja. Nou, in ieder geval ja. wil ik je heel erg welkom heten. Dank je Richard. Bij deze Ja, bij hartelijk welkom. Radio Dion.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 I dream or am I still awake filled with love? It spoke these words to me. I'm your guide, my child, your destiny.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 Nee, maar, goed, maar er worden wel, uh, dat staat er ook, na afloop komt alles boven water. en Er waren talloze signalen van de afslijkdijk en uh, andere dijken in noordelijke provincies die in slechte conditie oh, ja. verkeren. Ja, het is ook maar niet dat, nieuws. Nee, uh, dan, dan krijgt het, uh, de El Gore misschien nog een keer gelijk dat Nederland onder water komt te staan ja. met ik zijn hoop niet. inconvenient <laughs> truth. <dat> Piers Alexander die <laughs> heeft zich ook al lang uh, aangegeven dat de dijken heel slecht waren. Dus dat is in feite uh, Ja, het is, het ja, dus eigenlijk ja dat ook. Dat is he? een he? logische voorspelling ja. eigenlijk. Maar, maar dat is iets wat ik ja. ook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 Uh, naast dus alle chaos die er dan, zoals jij dat zo uitdrukte zou zijn... Komt er natuurlijk omdat alle mensen het niet meer weten. Yeah. Uh, en Bij alle nadigheid is natuurlijk een goed bericht. Uh, uh, ja, hey, maar eigenlijk wel grappig dat wij die chaos ervaar, voeren. Hè? Zo het uh, drie kwartier voor de uitzendingen. Ja, dat ja eigenlijk, eigenlijk wel dat een voorbode de beste, van. Ja precies, de voor, beste voorbode van voor 2011. <laughs> ja. Chaos, want ik ben het helemaal met je eens Dion. Ik denk yeah. dat we richting 2012 enorm van chaos gaan ervaren. Tot zelfs oorlogen toe. Ja. Van de landen waar je het nu niet zo van zou verwachten. Echt misschien zelfs van in Europa. Hoewel dat misschien heel bizar klinkt. Maar... Ik kan me ook herinneren aan een uitspraak van Einstein. Hè? Dat hij heeft gezegd van de, uh, de vierde oorlog is weer met knuppels. Oké. Okay.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 I've promised myself I won't do that.